Het is één uur Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Dino Bouterse, de zoon van de Surinaamse president... wordt nu ook vervolgd voor het geven van steun aan terreurorganisaties. Hij werd al vervolgd voor internationale handel in wapens en drugs. De Amerikaanse openbare aanklager in New York zegt... dat Dino Bouterse veel hezbollah leden Surinaamse paspoort heeft aangeboden. Hij zou daar miljoenen Amerikaanse dollars voor hebben gevraagd.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 Gelijne Plag. Welkom bij het tweede uur van Casaluna. en casaluna waar die eigenlijk alleen maar gaat over groente en fruit. En bij de teler, over de teler die zo dicht mogelijk bij u in de buurt zit. Zodat u dat uh, bij de supermarkt om de hoek kan halen. Dat is in ieder geval het streven van mijn gasten Willem en Drees. Ofwel Willem Treep en Drees Peter van den Bosch. Uh, die hebben het bedrijf Willem en Drees. En sommige supermarkten in Nederland, en het worden er steeds meer... die hebben van die mooie kratten liggen waar Willem en Drees ook op staat. En dan weet u dat dat groente en fruit van hen is. Er zit een idealisme achter. Zijn, zijn jullie, wat zijn jullie nou? Idealisten of zijn jullie toch wel meer ondernemers geworden? In de loop der tijd, Willem? Ja, we zijn allebei. Nee, kiezen. Ja, nee, dat is precies die vraag die mij ook gesteld werd toen ik bij Unilever werkte. Wat wil je nou? Eerlijk ja? of business? Eerlijke business wilde ik bouwen. He, tegenwoordig hebben ze daar zo'n naam voor. Dat noemen ze dan social enterprise of zoiets. Maar als wij onze idealen zouden laten varen, dan zijn we out of business want heel je bedrijf is gestoeld op het ideaal wat jullie ja, hebben. Ja, ja, dus ja. ja. Dus en wie van jullie is de meest zakelijke? Kijk eens elkaar ja, dat, aan. Ja, dat is, dat is echt... Een, ik denk dat, uh, dat, dat... Wat bedoel je met zakelijk? Commercieel? Ja, dat is Willem. Willem, toch wel. Ja. ja, maar Drees is weer financieel wat zakelijker. Ja. Dus ja hij, Zijn jullie ook vrienden van elkaar? Zakelijke vrienden? <laughs> Is dat ja we lopen de deur niet plat, uh, ja, maar, zeg maar is misschien heel gezond als je ja. samen een bedrijf hebt ja. dat je niet ook. Uh... Hoewel ik wel denk dat als, we, kijk, als het bedrijf nu uh, stopt, dat wij, wel, uh, dat wij wel, vrienden blijven. Maar, ja. um, maar het is, nee, ik, ik realiseer me altijd inderdaad, als ik een feestje geef omdat een van mijn kinderen jarig is, nodig ik wil hem niet uit. En dat ik nu heel ja, je zou je kind ook geen Knorvier te drinken geven, nee, we weten zeetjes. we inmiddels Willem dus, uh, mag nog steeds we niet op het feestje van nee. de <laughs> komen Goed, Daar gaat het niet om deze kazaluna, maar ik was er even benieuwd naar Heeft u een vraag over de producten of over groenten en fruit, telers uh, Waar u naar op zoek bent of wat u ermee moet doen met, uh, met wanneer het gezond eten is, laat het ons weten. 0801121 is het telefoonnummer. Mailen kan naar casaluna@ncrv.nl En als u twittert, gebruikt dan hashtag casaluna. Um, onlangs heeft Ajit Bacas, trendwatcher, ik weet niet of jullie hem kennen, die heeft uh, zijn voorspellingen voor 2014 gedaan voor de trends. Misschien vertel ik jullie iets nieuws, maar iets waar jullie in ieder geval blij mee zullen zijn. Eten als beste medicijn, dat wordt de belangrijkste trend voor volgend jaar. Zo meldt hij. Kijk en dan citeer ik hem even. In de schil van de aardappel zit een antioxidant die helpt kanker te voorkomen. In de broccoli zit SGS, dat eveneens kanker zou helpen te voorkomen. Kool werkte daarentegen goed tegen maagsferen en maagontsteking. En zo zijn er nog een heleboel andere normale etenswaren... die een geneeskrachtige werking kunnen hebben. De traditionele kruidenvrouwtjes zullen een opmars maken volgend jaar. Zo voorspelt de Trendwatcher. En hij verwacht zware tijden voor fabrikanten... die consumenten proberen te verleiden met ongezonde producten. Ja, ja. Nou, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen dat met al die stofjes, ik, ik haak dan ook weer een klein beetje af. Oh, is, volgens, mij je, volgens mij moet eten gewoon weer wat simpeler worden. En het gaat om me, uh, meer onbewerkt, zeg maar gewoon ruw voedsel. Dat is gewoon goed. Wanneer is iets ruw voedsel? Ik, nou, dat is gewoon groenten, fruit. Dus, maar je kan ook, zeg maar, hè, de, je, je kan, zeg maar als je naar, naar, naar granen en zo kijkt, kan je beter dus of volkoren brood. Maar of zeg maar gewoon uh, havenmout of dat soort dingen. Dat, ja. dus, dus meer onbewerkt um, en, um, en, en, en, en, en dan lekker gevarieerd. Een, van de, een, een iemand die ons behoorlijk heeft geïnspireerd is Michael Pollen. En die heeft ook een boek geschreven over uh, hoe je echt eten kan herkennen. En hij zegt, een van zijn food rules, zoals hij dat dan noemt... is dat je eet alleen maar wat je grootmoeder zou herkennen als uh, voedsel... En, uh, en dat is eigenlijk wel een mooie manier om dat ruwe wat Drees eigenlijk ik zegt. ik heb vanavond een lekkere curry gegeten. Ja, ja, die maar zou dat mijn zou... grootmoeder waarschijnlijk niet herkennen. Want die ja. moet ik dus ook eigenlijk niet eten nee, dan. Nee, nee, maar ze zou het wel herkennen als eten. Hè. Dus als dat oh, uit een pakje zo. kwam. Hè, dus zo even een mooi voorbeeld misschien dat je grootmoeder de kiwi niet kende. Maar zij jij zou heus wel zien, dat is een best, dat is natuurlijk het is een en vers dat, Het is een vers product. En ook, maar als jij een, een, een pakje hebt ge, gebruikt om je curry vandaag klaar te maken en met dat water. en Het was een duister poedertje, ja, dan weet je niet wat al. En dat Zo poedertje wordt het zat. Bedoeld. Zo ja. wordt het bedoeld, ja. ja. En genetisch gemodificeerde groente, hoe sta je daar tegenover, Dris? Dat vind ik zo moeilijk uh, om, om daar een uh, gefundeerde mening over te hebben. Omdat ik, ik kan niet oordelen inderdaad, over de voedselzekerheid van miljoenen uh, andere mensen. Dus ik geloof, enerzijds, dat het uh, als het echt meehelpt om dat probleem op te lossen. Uh, weet je, daar kan je niet tegen zijn. Anderzijds, geloof ik wel heel erg in biodiversiteit. en de kracht van uh, zeg maar de aarde zelf ook. En dat we daar niet te veel in moeten ingrijpen. Ja. En ik zie wel heel erg, de, uh, ik heb wel angst voor bepaalde monoculturen. Dat voel ik wel heel erg van. Als, als je straks echt bent overgeleverd aan... ten eerste ook, want die zaadbedrijven... die worden dan toch wel veel te machtig. Zoals omdat, Monsanto. Ja, want ja. die hebben alles in handen. Ja. Um, en, en, en dat je afhankelijk bent van een paar rassen... die heel erg dominant zijn. En als daar dan iets mee gebeurt... maakt je jezelf ja. ook wel weer heel erg kwetsbaar. Ja. Dus de... Maar je hebt natuurlijk verschillende manieren. We hebben een keer in Casaluna ook een hoogleraar... Niet naam, ik weet niet, is ontschoten... uit Wageningen ook gehad die heel erg daarmee bezig is. Dus ja, je hebt ook verschillende manieren natuurlijk van genetische modificatie. Want ja, je hebt dat ja. met zaden, maar je hebt ook gewoon gewassen die gekruist worden met elkaar en ja. die op den duur uh, misschien een bijzonder product kunnen opleveren waar jullie dan ja. waarvan jullie zeggen dat is iets bijzonders. Nou, dan ja, dat is je, veredelen. 200 is het vered maar worden. dat is veredelen. En veredelen is, ja. is van alle tijden, want eh, alle groenten zijn feitelijk ja, waren eerst ook gewoon natuurlijke wilde producten ja. en die zijn uiteindelijk zeg maar gedomesticeerd. Hier, hoe zeg ik dat? G Domesticeerd, gedomesticeerd. Gedomesticeerd, ja. maar in ieder geval. En, uh, en, en dus dat zie je. Maar wat je ook ziet met GMO's, is dat het is een, vooral ook weer kapitaalgedreven industrie is. Dus als je kijkt waar uh, genetisch gemodificeerd voedsel gemaakt wordt, is vaak op producten die. Uh, ja, die, die helemaal niet nodig zijn om de honger op te lossen in de wereld. He, dus vaak mais bijvoorbeeld. Nou, mais, er wordt suiker en glucose ja. en allemaal van gemaakt. Nou, de vraag is, is dat nodig? Weet je wel? dus, dus je, je, Volgens mij wordt het vooral ook gedaan om sneller en goedkoper... meer voedsel te kunnen produceren, wat niet per definitie goed is. En tot beter voedsel lijkt. Terwijl bijvoorbeeld ja. een phytophtra-vrij aardappelras... Ja, nou je hebt nu tegenwoordig dat ook een al biologische. Het is ja. grote aardappelziekte, ja Je hebt nu al biologische varianten. Dus de vraag is ook of het überhaupt nodig is. Want er zijn ja. al andere alternatieven die wel door gewoon uh, veredeling uh, ja, ja. tot stand zijn gekomen. En het, en het, uh, het extra geven van, van vitamines in een tomaat bijvoorbeeld? Dat is, gebeurt toch ook dat er extra vitamines aan worden toegevoegd of ingevoerd? ja nou ook, woord, nou, dat wordt niet. Dat, dat, dat gebeurt uiteindelijk ook door. Uh, wel uh, kruisingen en dat soort dingen. Het is niet zo dat dat echt ingespoord wordt. Okay. Maar, um, uh, ja, ja, wat ik net ook eigenlijk al zei, al die toevoegingen en de ik. ik, ik hoe minder, hoe beter. Ja, volgens, ja. volgens mij, ja. je jullie altijd, als je naar een teler gaat, Wil je, heb ja. je nog steeds ook bij jullie een koten waar alles samenkomt, dat je af en toe lukraak wat pakt? Ja, ja heel veel. Hoe We proeven heel veel. U? Ja? Ja. <laughs> ja. En aardappel moet je toch eerst koken dan. Ja, en die die uh, we, we krijgen natuurlijk heel vaak inderdaad... als je bij tevensbelangst wees, krijg je natuurlijk mee. Ja. En dan uh, verdelen we het inderdaad. En dan uh, eten we. En dan, uh, en dan, Volgende ochtend en dan wordt het even besproken. Ja, ja dan, dan de aardappels. aardappels. Ja. Ja. En met name met product. Het laatst hadden we ook weer bijvoorbeeld paarse aardappels. En dan denk ik, nou, het ziet er wel mooi uit. Maar dan, nou ja, het smaakt toch nog niet helemaal. Weet je wel? Dat, is, dat zijn wel dingen paarse die dan... Paarse aardappels. Ja. Dat is leuk voor het kerstmenu natuurlijk. Ja, nou, het is leuk voor het kerstmenu. Ja. Nou, dus ik, uh, ja. De regenboogpeen ja, allemaal... regenboogpeen zag ik inderdaad al op ja. jullie site. Ja, Heel ja. grappig. Wat vragen van uh, via de mail. Leni zegt... Uh, die had nog iets anders gemaild. Even kijken hoor. Ja, zei, misschien ben ik een ouderwetse trut. Maar ik weet van veel mensen die ik ken... dat ze voor het gemak gaan. Zelf aardappelpuree maken is er niet meer bij... want een ouderwetse stamper, dat hebben de meeste mensen niet meer. Zelf koopt ze geen light of half vol. Ik ben ondertussen... Uh, 27 jaar, maar in 1941 geboren, zegt ze. Uh, Gebruik geen medicijnen, doe alles zelf, kortom gezond. De vraag is of Unilever, Calvé en nog tig merken niet, uh, niet werken met verkeerde grondproducten, dus bijvoorbeeld veel suikers of meel. Jullie hebben daar gewerkt, dus. Nou, um, kijk, ik denk wel dat, je dat daar ook een behoorlijke omslag wel gaande is, hoor. Maar, maar, maar het is zo dat uiteindelijk in die producten zit uh, vaak gewoon te veel suiker, te veel vet, te veel zout. Punt. Ja. In, veel, in veel bewerkte producten zit dat gewoon in te, te hoge mate. Ehm um. Maar wat je wel ziet, is dat daar de, de nieuwe realiteit ook wel een beetje doordringt. Wat je net ook al zei van Ajit Pakas, wat, wat natuurlijk gewoon klopt... is dat steeds meer bekend wordt dat voedsel gewoon heel belangrijk is... voor je gezondheid op lange termijn. Ja. En als dat bij iemand doordringt, is dat bij Unilever. Dus dat, dat zij daar ook grote stappen op dit moment zetten, dat is het ook uh, buiten kijf. Ja. Hoe krijg je zo'n... Want jullie willen het liefst natuurlijk dat, dat het een beweging wordt. Hè? Dat gezonde eten het dichtbij halen. Ja. Hoe krijg je dat voor elkaar? Ben je dan afhankelijk van de grote bedrijven die met je mee willen doen? Nou, nee. Het, het, het, het, het, het belangrijkste is dat wij... Wat wij ook zeggen is van... Het moet, het moet, het moet leuk zijn. Dus we, we doen het door mensen te verleiden. Mm -hmm. en, uh, en je ziet gewoon dat, dat, uh, dat, dat... Mensen krijgen steeds meer aandacht voor eten. Dus, dus eten krijgt wel weer langzaam een centrale rol. En niet bij iedereen, maar wel bij een steeds groter wordende groep. En... Uh, je, en daar, daar spelen wij op in en daar ja. maken wij gebruik van. Dus maar goed, als je heel Nederland daaraan wil hebben... Ja, je bent in Nederland op dit moment, als je via de supermarkt wil leveren... ben je eigenlijk afhankelijk van iets van vijf inkoopkantoren die er nog zijn. Dus het wordt wel uitgetekend met een soort zandloper. Je hebt, eigenlijk, je hebt heel veel consumenten die willen eten. Nou, Dan heb je iets van drie miljoen huishoudens. Dan heb je 4000 supermarkten. En uiteindelijk worden die 4000 supermarkten... Ja, er wordt bepaald wat daar verkocht wordt door vijf inkoopkantoren. Ja. Managers. Maar jullie gaan naar supermarkten zelf toe. Ja, dus rechts... wij zijn sterk afhankelijk van of wij door die inkoopmanager... Uh, ja, zeg maar toegelaten worden in de winkel. Dus ja. wij zijn ook heel blij dat wij toen we begonnen de kans kregen bij Jumbo... om daar ook echt te starten. en ja, ja, ja. We zitten niet bij Albert Heijn... want die ons de kans niet hebben gegeven. Dus, dus En gelukkig kun je ook van onderaf nog wel wat proberen. Dus gewoon op individueel supermarktniveau. Want vaak zijn franchises toch? Ja, dat zijn dan zelfstandig ondernemers die dan zeggen van... nou, ik vind het mooi, ik wil het graag in mijn winkel hebben. Ja. Maar je bent, dan is het ook een hoop werk voor hun. Dus uiteindelijk zie je dat als je... zoals wat, wat wij nu doen, als je echt grote stap wil maken... moet je toch een samenwerking aangaan... met bijvoorbeeld zo'n koopsupermarkt. En die hebben dan... 250 winkels. En met hen kan je dan echt samen ja, zorgen... dat ja. zij een onderscheidend aanbod krijgen in de winkel. Uh, moet de overheid daar ook nog een rol in spelen? Om jullie beweging... Uh, nou, niet niet ons bedrijf, over... nee, maar, maar, maar wel, de, maar wel de beweging Maar wel de beweging. Ja, absoluut. Ja. absoluut. Nou, ik denk dat je... Uh, in, in, in, je hebt... Een heel mooie campagne dat is eigenlijk een van onze inspiratiebronnen geweest. Is namelijk Dat vinden wij ongeveer de allerslechtste marketingcampagne die er bestaat. Dat is namelijk twee ons groenten en twee stuks fruit. Twee keer twee, misschien heb je het wel ergens gezien. En wat je daar eigenlijk doet is het vingertje opheffen... en zeggen van gij zult eten, twee stuks fruit, twee ons groenten. Terwijl, um, als, stel je eens voor dat je dat over ijsjes zou doen. Dat je tegen mensen zou zeggen van jij eet iedere dag, moet je een ijsje eten. Dan denkt iedereen bij zichzelf, dat bepaal ik zelf wel. Dus dat is ongeveer de reactie die dat oproept. Dus je voelt je, als je groente of fruit eet, voel je, je altijd bijna schuldig. Of zeg maar. Het is een verplicht nummer. Het is een verplicht nummer, weet je wel. En en. en, en... En ik denk dat dat echt dramatisch is. Um, wat ik ook heel, heel erg vind, is dat beeld. Hè? Bijvoorbeeld, uh, spruitjes zijn niet lekker. Hè? En dan zie je K3. En dan zometeen dat jouw kind er misschien ook wel naar kijkt. Maar dan zie je K3. Dat nee, nou, mijn kind. Oké, okay, nee, dat hou je. Dat scherm je goed af. Maar dan zie je opeens uh, Christel van K3 zeggen: van uh, uh, Spruitjes. Uh, nou, dat, is, dat, zijn, dat zijn killers. Hè? Dat, dat moet verboden worden. Want, want, want, want daar, daar stimuleer je eigenlijk al die afkeer al. tegen groente en fruit. Terwijl als je gewoon over als jij appels, ik bedoel, ik doe wel eens met, met aardbeien of appels, Laat heb ik een proeverij gedaan met 16 appelrassen. En als je dan, dan heb je kinderen, en die nou, die eten gewoon 16 verschillende appels opeens op. Ja. En, en waarom? Gewoon omdat ze het, het staat voor ja, ze zijn ook benieuwd wat ja. is het verschil. En dus de, de overheid zou als taak hebben om de, om de mentaliteit op of de geest op een positieve manier te beïnvloeden. Absoluut. Dus Via... Proeverijen. Ze zouden, hè, dus, dus, dus gewoon echt mensen laten proeven wat groente, wat fruit is... hoe je het klaar moet maken. Want maar niks veel... opleggen, niks verplichten, niks verplichten. Maar Uitleggen. Ja. Nee, ik vind verplicht... Weet je, moet je je voorstellen, dat het verplicht is. Dat is... Ik zie al zo'n ambtenaar bij de deur staan die dan checkt van... Heeft uh, u heel ja, <lacht> <lacht> nee, dat, dat Nee, dat niet. Maar, maar uh, ja, weet je, mensen... Sommige... Kijk... Toen, wij in de, bij, bij, toen, toen ik in de frisdrankenwereld zeg maar werkte... wist ik ook dat een bitter lemon... vindt iemand de eerste keer ook niet lekker. Ja. Dus dat moet je een aantal keer proeven. En na zeven of acht keer proeven... dan ga je de smaak waarderen. En zo is het met groente en fruit niet anders. En dat betekent dus dat je gewoon mensen moet herhalen. Nou, kinderen, als ze klein zijn... moeten ze dus gewoon alle soorten groente en fruit proeven. Ja. Ik zeg tegen mijn eigen kinderen ook... Proef, proef het en spuur het uit als je het niet lekker vindt. Want ik weet gewoon, als ze het zeven, acht keer in hun mond hebben gehad... op een gegeven moment eten ze het op. Ja, ja. Maar ik ben het, wat ik wel vind, is dat... ik ben wel voorstander van dat dingen die echt ongezond zijn... die mogen voor mij wel wat duurder gemaakt worden. Duurder maken? Oké. Okay. Ja. Maar, maar de, dan via een, een vettax, een zoettaks? Dat Zo, uh, zoiets, inderdaad. Ja. Okay. ja. Ajit Bakas verwacht dat de overheid daar volgend jaar mee gaat komen. Okay. Nou, volgens nou, mij dat wordt het over lijkt... een vettax al tig jaar gesproken. Dus ik... nou, kijk, het is heel moeilijk, hè? want je krijgt, je krijgt steeds die discussie over... wat is dan wel gezond en niet gezond. Ja. En iedereen ja. heeft daar weer zijn eigen mening over. Maar dan denk ik ook dat... Uh, weet je, Er zijn gewoon dingen waarvan je redelijk duidelijk kan zeggen... dat is echt niet gezond. Nou ja, die frisdrankjes die hebben wel aan aardig wat meer overgewicht uh, Precies. geholpen. Precies, dus dat kan toch? gewoon niet. Uh, ja. We gaan naar een uh, toe. 0800-1121. Elmi heeft gebeld. Hallo? Hij hangt aan de telefoon. Goedenacht. Ja. Hallo. Dag, goedenavond. Nou, heel leuk om het allemaal zo te horen. En uh, de supermarkt in Prussia, ja, daar heb ik ook uh, wel eens wat van jullie gekocht. Okay. Ik geloof dat ik laatst die uh, regenboogwortels uh, heb gehad. Dat en waren ze smaakvol? Ja, heerlijk. Goed zo. Maar uh, ik wou zeggen over de knoflook uit China. Op de afschattenweg, en, uh, met, uh, ja, dat is een voor het is leuk. In Amersfoort heb je Kees huiberg die ja. gigantische kwekerij heeft een knoflook. Ja, die levert ook. Een... Ja. Oh, dat is de leveraar. Ja, wij, okay. wij hebben dus knoflook van Kees Knoflook. Alleen, uh, of hij het Kees Huibrechts. Ja. Ja. Maar iedereen noemt hem Kees Knoflook. Uh, ja. Omdat hij namelijk 150 soorten of 160 soorten ja. knoflook teelt. Echt waar? Dat ik, was heb e... ook wel, ik heb hem ja. ook geholpen wel eens een keer. En het is ontzettend mooi om dan te zien. Ook die, die schuur die hij bij die boeren mag gebruiken. Heb je en wat heeft u daar dan in. gedaan als u hem ging helpen? Nou ja, schoonmaken. Dus de, de bosjes die eruit uit de grond kwamen, zaten kluiten de aarde aan. En dan uh, ging je die dus eraf uh, tikken en een beetje weer uh, toonbaar maken. En, uh, maar je zag dus echt die verschillende soorten zo mooi. En uh, ja, ook heerlijk dan net, zo lekker vers. Ja? ja ik moet u eerlijk vertellen dat prachtig. ik dacht knoflook is knoflook, wat slechter. Het nee, is eigenlijk... ik niet dat je zoveel verschillende soorten knoflook. Ja, nou, dat had. is wel mooi. Inderdaad. Want toen ik voor het eerst ook bij, bij, bij Kees kwam, dat, dat yeah. was inderdaad ook in, in, in 2009, toen stelde ik hem precies dezelfde vraag. Want ik zei: Kees, yeah. weet je dat er, dat er misschien 10 soorten knoflook waren? Daar had ik nog wel geloofd Maar yeah. jij teelt echt 160 soorten. Yeah. En dan, uh, ja, het is ook wel een doorgeschoten hobby. Uh, wat, <laughs> uh, maar, uh, maar de passie van, uh, van hem is, uh, is inderdaad yeah. ongelooflijk. Elmi, yeah. uh, yeah. wat, ja. wat is jouw favoriete soort knoflook dan? Ja, uh, die heette Purple Rain. Ja, volgens mij is Kees <laughs> daar ook dol op. Ja, en, en wat maakt die knoflook dan bijzonder? Probeer het eens uit te leggen. Uh, heel geurig, ja. Ja, en, en Kees uh, die zit met Elsus en uh, vrouw dus ook op streekmarkten. En dan hebben ze altijd soep, en dan hebben ze knoflooksoep. Die streekmarkt is langs de bijvoorbeeld bij een Amersfoort of ja. bij de Ergbergen in de en dan hebben ze soep, maar die zit zo gigantisch veel knoflookjes in. <laughs> maar dat is wel heel erg Moet je, je daar dan niet meer thuis begeven, waarschijnlijk. Ik <laughs> klopt dat het is... verhaal, weet u dat misschien als je, als je... Want dat doen ze in Spanje veel, hè? Dat ze gewoon die rauwe knoflookjes eten. Dan ja, je ochtends. daar veel minder. Ja. ja, maar daar krijg je veel minder geur of stank ja. van. Dat ja. klopt, dat is ook zo. Ja, dat hebben verse dan... Waar, ja. Ja? Ja. En je kan okay. ook het loken. Je, dus het, dat doet Kees ook. Kijk, je kan de bol. Dan is, die, dat is zeg maar het eind van het seizoen. Maar je kan in het begin kan je net als bij lente uit. Ja. Kan, kan je de bovenkant gewoon als, als, als look. Ja. Door je sla doen. Dat is ook ontzettend lekker. Okay. Lente het is ook heel leuk. Het zijn van die hele gekrulde slierten. Die ze dan uh, op het kraam hebben liggen. Ja, dat zo, zijn de bloemen. Okay? Ja. En de bloemen, ja. Dat, is, uh, ja. dat kan je ook heel lekker zo oh. overal doorheen doen. Ja. Nou, wat leuk om even uw verhaal te horen. Ja, oké. Okay. Nou, bedankt voor het bellen. Mee. Ja, dag. Dag, dag. dag. Die Purple Rain zou wel goed passen bij de paarse aardappels... als het nog wat gaat worden daarmee. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja. Met de ja. regenboogpijn erbij, de paarse ja. pijn. Ja, Mo nee. Moeten de seizoenen wel net overeen komen? Oh, ja. dat is, Daar eh, volgens mij is die Purple Rain wat we eerder in het ja. jaar. Ja, is dat zo? Ja, volgens oh, mij is juni, ja. ja. Okay. Mevrouw Nieuwhuis hangt ook aan de telefoon. Goeienacht. Ja, goeienacht. Leuk programma, enig. Ik ben een uh, verwoed vroogstuinbezipper. Kijk eens aan. Dus ik weet wat zo groente is. Maar ik, ik kan niet alles kweken natuurlijk. Uh, maar ik vroeg me wel af. Heeft Jumbo in al zijn winkels jullie producten? Willem? Helaas niet. Nee, nee, dat begrijp ik. Ja. Dat, dat vind ik toch jammer. Wat, wat is daarvan de reden? Nou, Er zijn eigenlijk uh, twee redenen uh, die wij uh, vaak zien. Eén heeft uh, te maken dat... Zeg maar de mensen die uh, onze producten willen kopen, die moeten ook wel bij die supermarkt komen. Dus soms heb je wel eens een supermarkt waar je begint, een jummer waar je begint. En dan blijkt dat er gewoon uh, eigenlijk geen vraag is naar uh, biologische of uh, lokaal geteelde producten. Dus, uh, en Aan de andere kant is dat we ook wel eens te maken hebben met een groentechef die uh, eigenlijk uh, vindt dat wat wij doen, ja dat, dat niet nodig is. Dus misschien soms wel eens dat de consument al verder is dan de, de chef op de afdeling. Maar... En, en, en als laatste naar de regio. Want we zitten bijvoorbeeld... Qua, wij, wij rijden, voor Jumbo rijden wij zelf nog rechtstreeks naar de supermarkt. En dat betekent concreet dat wij nog niet beneden de rivieren komen. Nee, maar ha, ha, ha, ha. Ook nog niet in Dronten. En dat ligt niet beneden de rivieren. Nee, Dronten hebben we wel geleverd. En uh, dat hebben we, we hebben we meerdere keren geprobeerd. En uh, ja, op een of andere manier wil het... Uh, ja, wil, niet, wil dat daar niet aanslaan vreemd genoeg. Terwijl er zoveel biologische bedrijven in de rondte zijn. Wa dus dat wat, is echt jammer. Wat zijn redenen waarom het niet aanslaat? Ja. Nou, er, zijn, er kan, twee, kan twee redenen zijn. Dus of de consumenten kopen het niet. Waarom uh, kopen ze het dan niet? Wat, omdat, heb je omdat, je omdat ze idee? bijvoorbeeld te duur vinden. Of Want het is omdat wel iets ze... duurder. Het, is, het zijn de biologische producten. Ja, ja, ja. Je moet je voorstellen in groente en fruit is dus op dit moment... 2,7% van de totale omzet in groente en fruit in de supermarkt is biologisch. Ja. Dus dat betekent dat nog steeds 97,3% het niet is. Um, en uh, wat ook kan zijn is dat in Dronten, dat ze het de chef het misschien te veel gedoe vond. Want wij komen apart aanrijden en moeten het op een, apart, uh, op een aparte manier bestellen. Maar met, met, dat is zou ook een dit... reden zijn beslist meneer Van Eerst dat dan niet zelf? Zegt hij dan niet tegen die groentechef, je kan me nog meer vertellen, maar je, je zet het er wel en je moet doorzetten. Want de mensen moeten opgevoed worden. <lacht> ja, ja dat, zou die, dat zou die kunnen doen, maar dat doet hij nog niet. Nou, ik zou zeggen, mevrouw Nieuwhuizen, ja? ik zou hem even met een persoonlijk bezoekje... Ja, ja, vragen. ik kom wel met de rekening. Ja. <lacht> nog, <lacht> nog, nog even iets. Ja? Uh, een groente die mijn oma zou herkennen... en die ik niet meer zie, snijbiet. Ja, die hebben we nu in het assortiment. Gekleurde snijbiet gekleurde, zelf. Ja, Sinds we Sinds uh, afgelopen week weer, hè? Ja, we hebben ja. het in de zomer en nu, uh, en nu, nu hebben we het weer, we het weer. Ja, ja. ja. Dus maar waar ligt, wat is dan dichtstbij voor mevrouw Ja, maar, nieuwe maar, maar, maar ze kan in Dronten gewoon vragen. Want die meneer die hoeft maar uh, in zijn uh, bestelboek een bliepje door te geven. En dan staat het bij <coughs> ons in de computer. Ja. Dus vraagt u daar naar Snijbiet. En dan weet ja. ik zeker dat hij het voor u gaat bestellen. Snijbiet van Willem en Drees kan niet ja. bestellen. Ik, ik tel het zelf. Ik wil het alleen, oh, echt no. ja, ik wil het alleen als tip doorgeven. Ja. Dat het... Tien keer lekkerder is dan spinazie. Tien keer langer te krijgen. Het is zowat het hele jaar door te krijgen. Ja, leuk hè? Ik zit te ja. denken, mevrouw Nieuwenhuizen, als ze nog behoefte hebben aan een teler... dan kunnen ze bij u zo langzamerhand terecht. Of nou, ze, ze kunnen voor allerlei tips. En ik wil nog wel even iets kwijt dat ik ooit... het uh, jaar gecollecteerd heb... voor het Koningin Wilhelmina-fonds. Het, het kankerfonds. Ja. Uh, anti-kanker, anti-kanker. En... Die schreven in een volle, toen destijds, nog niet zo lang geleden officieel, dat het moerman dieet die met al zijn vers en dit en dat uh, niet uh, werkte. En dat ze dus eigenlijk ook aan onderzoek naar uh, nou ja, vers en vitamine en al dat soort dingen, mm -hmm. dat ze daar niet in geloofden. Nu geven ze er een klein deel van hun onderzoek, uh, inkomsten doen ze dan ook aan... Uh, nou ja, uh, voedsel. Dus te, ja, ja. Dat is toch een schande. Ja. Dus u bedoelt daarmee... het speelt wel degelijk een rol? Ja, het speelt ja. wel degelijk. Nou ja, het is bewezen, ja. denk ik. Dat het... En uh, mag ik nog één ding? Nou, heel kort, want er uh, zijn dus ja. nog wat meer mailtjes en bellen. zo. Ja, dat de mensen wel zich uh, uh, uh, ruipen onder de koffie... maar als we eens informeren... Hoe vaak koffie bespoten wordt met gif... dat is minstens acht keer tot in de containers naar Nederland uit toe. Okay. Gif, gif, gif. Dus uh, weg van de koffie. Nou, dank u wel, mevrouw ja. Nieuwhuizen. Ja, Fijn goed. dat u gebeld heeft. Ja. Uh, Dag hoor. <laughs> Daar was trouwens ook een vraag over, Dreeskamp. Um, misschien aan jou stellen. De mening van de groentemannen, jullie dus, over de mate waarin onze gewassen bespoten worden. Uh, de, en, en dan, dat is de de je gaat vraag... dan niet over de koffie... Nee, maar, maar over gaat de het over, gaat over het algemeen. Waar, hoe onze... Kijk, als je het vraagt naar mijn persoonlijke voorkeur... dan gaat die uit naar, naar, naar biologisch telen. Want dat vind ik een mooie manier om uh, zeg maar samen met de natuur... Um, zeg maar de producten voor te brengen. Ik denk als je, als je kijkt naar de, naar de, naar de volksgezondheid... Uh, dat wij ons niet heel veel zorgen hoeven te maken... ook over gangbaar product wat in Nederland geteeld wordt. Daar wordt... Uh, daar zijn uh, strenge eisen, dat is ten eerste. En ten tweede is het zo dat de gemiddelde Nederlandse teler zich daar ook ontzettend bewust van is. En uh, uh, daar gewoon goed bezig is. Dus, dus je hoeft je, wat, wat dat betreft, uh, je hoeft je niet heel veel zorgen te nee. maken. En je moet het toch goed wassen, dat wel. Nou, dat helpt volgens mij niet meer. Nee? Nee volgens, mij, oh. ja, ja, ja, nee, volgens mij moet je... Dat, ik, ik ben ook geen kenner daar, hoor. Maar volgens mij moet je wassen omdat de anderen met de handen en zo... Hebben, nou, zeg maar, maar die bestrijdingsmiddelen, die was je er niet meer af. Oh, oké, okay, dat wist ik niet. Uh, vervolg van de vraag van Gea was: hoe denken jullie dat die vreselijk armoedige versafdelingen verbeterd kunnen worden? Ja, <laughs> ja dat is een hele grote opdracht. Het is open deur, om te huilen, he? staat er nog ja. achter. Ja, nee, maar ja. Dat, is, dat, dat is nou een van die hè, dat feest van groente en fruit wat Drees en ik toen met elkaar afspraken, afspraken om om te maken dat. dat... Dat is eigenlijk wat we nu proberen te doen. Dus gewoon toch weer die, die snijbiet eens een keer te laten zien. En uh, Wat we bijvoorbeeld ook doen is uh, een paar keer per jaar dan, dan, en dan vragen we aan onze telers van spruiten om een spruitstam om te hakken en dan echt de stam met de spruiten eraan vast in de winkel te leggen in plaats Kijk, van de losse spruitjes. Dat ze wat meer kunnen zien waar ja, die vandaan en, komt. En ja. Dat, dat, ja, dus mensen, het is hetzelfde als met de boerenkool dan nemen we, vragen we ook aan de telers of ze de toppen eraf uh, snijden. En dan leggen we die toppen ook bij ons boerenkool. Zodat mensen ook weer gewoon zien hoe zo'n boerenkool eruit ziet. Ja. En dus ik denk dat, het, dat dat is het verleidenspel. En je ziet dat wat er gebeurt is natuurlijk die supermarkten die zijn efficiënt, efficiënt, efficiënt. Ja, en het aantal man per afdeling moet zo laag ja. mogelijk zijn, zeg maar. Ik denk overigens dat daar weer een kentering in gaat komen. Want ja, zo meteen gaan mensen via internet gewoon uh, hun uh, wc-papier... en alle andere uh, artikelen bestellen. Dus dan moeten die supermarkten juist door een uitmuntende versbeleving... Zeg maar, die mensen nog ja. naar die winkels zien te trekken. Want anders komen ze niet meer. Want heeft het dan, waarom lukt het in een in, in land als... Nou, ik ga zelf altijd heel graag naar Frankrijk... waar ze van die fantastische ja. visafdelingen ook hebben ja. in, de, in de grote supermarkten. Is dat dan de massa of is het nee, de hoeveelheid het, waardoor het lukt? Eten is daar gewoon belangrijk. Kijk, als je in Nederland kijkt... Dan ja, ja Er zijn geven mensen wij... meer bereid ook om... Ja, kijk, wij geven 10% van ons besteedbaar inkomen uit aan eten. En in, in, in meer zuidelijke landen is dat 18, 19%. Ja, ja. Dus die geven echt een okay. veel, veel forse deel van... Ik was een paar weken geleden nog weer in um, Italië, in, in Rome. En als je dan toch ziet, weet je, het gaat niet heel goed met, uh, met dat land. En ook in, in de stad zie je een hoop werkloosheid en andere dingen. Maar het gaat ten koste van een heleboel dingen. Maar niet, maar niet van, van eten. eten. En dat is, dat is wel echt een verschil. Ja. En dat zie je als je dan in Nederland kijkt. Is van Bezuinigen, bezuinigen. En dan is het eerste. weet je, ja. We willen nog wel graag een platte tv kunnen kopen. Maar dan bezuinigen we al wat op het eten. Nou dat is wel. Als we dan nog even die Ajit Pakas. Die dus over volgend jaar de trends die hij aangeeft. Dat hij zich wel zorgen maakt over een steeds grotere tweedeling. Tussen ongezonde armen en gezonde rijken. Ja. Omdat nog steeds het, uh, het gezondere eten. Vaak dat daar een hoger prijskaartje. Ja, maar daar ben ik het zit. pertinent en niet mee eens. Ja, maar ja en nee. Het zit, kijk, Als je praat over onze producten, die zijn wel relatief duur. Maar je kunt gewoon tomaten... Ja, volgende week kun je bij de Lidl voor 69 ja. centen net mandarijnen kopen. Daar hoef je dus niet rijk ja. voor te zijn. Ik, we ik ben maar ervan zeggen. overtuigd dat, inderdaad dat, dat, dat, dat, dat iedereen in Nederland eh, genoeg groente en fruit ja. kan kopen. Dat is echt Geld kan geen reden zijn om geen groenten en fruit te eten. Dat is echt, daar, daar geloof ik echt helemaal niks van. Zal ik een mooie mail daaruit voorlezen ja, van graag. Ben Blokka uit Amsterdam. Maar denk ik, jij het dan wel mee eens ben. Hij zegt, als er in de media over gezond eten wordt gesproken... dan volgt altijd het woord duur. Ik maak me daar boos over. Ik maak af en toe een pan voor de diepvries. 3,2 kilo, 8 porties. Ratatouille, pond vlees, tomaten, uien, aubergine, courgette, champignons, paprika, etc. Kost 15 euro, is dus 2 euro per persoon. Duur is kant-en-klaar. Duur zijn pakjes. Voor 2 euro krijg je niets bij de snackbar. Als ik de middelen had, zou ik graag een basiskookboek... over de bevolking verspreiden. Koken is zo simpel. Bijvoorbeeld een gebraden kippenpoot. Als je hem kant-en-klaar koopt, kost die 1,50. Als je hem zelf braadt, 75 cent. Ja. Dit is wat jij bedoelt. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Ja. Vraag van de beller. Aardappel in de schil. Is dat ook niet link nu ze niet meer pitten? Want de aardappel is ook een nacht... schade, nacht... Dat wordt wel heel erg detailvraag. Uh, weet je, weten jullie daar ik weet dat die, die, die, Ik weet wel dat je van die pitjes krijgt die in de aardappels als ze uh, wat langer uh, liggen. Ja, dan kunnen ze ook uit gaan groeien. Dan kunnen ze uit gaan groeien, ja. maar uh, ik je weet het niet. Dit weet ik niet. Nee. Jij ja, ook niet? Ja, jij, jij bent sowieso een commerciële jongen. Mijn landbouwkennis wordt weer gereduceerd. Ja, ja, ja. Maar het is wel zo we hebben veel. Ik denk bij hem omdat hij nog van een heel familie komt. Nee, maar wat wel zo is, kijk, wij hebben biologische aardappelen. En die kun je wel in de schil koken. Want die worden bijvoorbeeld niet bepoederd om zeg maar die ontkieming tegen te gaan. Dus we stoppen gewoon met de aardappelen op het moment dat ze beginnen te kiemen. En die anderen worden wel. Nee, niet allemaal, Het is maar, maar veel... Ja. Wel bepoeders. Ja. ja, en daar kan je ze beter wel schillen, ja. Wat vinden jullie van stadstuinieren? Dat is heel goed. Ja. Maar niet, niet, weet je, niet, niet om, om een heel groot deel van de voedselvoorziening over te nemen... maar wel om de bewustwording echt op gang te brengen. En dus dus ik, ik, ik geloof in stadslandbouw in een, in een rol... Um, om mensen dichter bij hun voedsel te brengen. Ja. Niet om een rol te spelen in de voedselvoorziening in de stad. Okay. Marja Route, die heeft gemiddeld sinds een paar weken verkoopt supermarktproducten van hun. Dus bij uh, haar in de buurt. Van jullie. Bij haar in de buurt. Heerlijke groenten en fruit. Wat ik mis zijn de recepten voor de onbekende groenten. Zoals pastinaak en de regenbogenwortel. Ja. Als mensen zien wat ermee kan, dan stimuleert dat waarschijnlijk de verkoop. We zijn ermee bezig. Nee, we, zijn, uh, we, we hebben. Vorig jaar hadden we. Uh, etiketten op, uh, op, op, op, op die verpakkingen zitten... waar dan inderdaad zeg maar een uitleg stond over hoe je het moet bereiden. Ja. Um, en dat hebben we dit jaar nog niet gedaan... want we zijn bezig met kaartjes die we erbij gaan uh, doen. We hebben 35 uh, groenten geselecteerd waar dit echt bij nodig is. Zeg maar. Dus daar gaan we ook met goede informatie komen. Dat is, dat is het eerste. En het tweede is, uh, we gaan niet echt in de recepten. Want als je op Google uh, één keer... Uh, ja, dat een, schrijft een Marja zelf ook wilt... hoor. Ik, ik, ja. ik, zij haalt het gewoon via internet ja. af. Maar het kan en, wel makkelijker zijn. Ja, maar je ziet wel dat, dat, uh, dat eigenlijk steeds meer consumenten... gewoon een uh, recept al opzoeken via het web. Maar dan is het wel... Als ik, dan praat ik puur voor mezelf. Als ik uh, weet wat ik wil gaan... Als ik iets ik heb zin in iets met courgette... en ik weet niet goed wat, dan zoek ik op internet... kan ik een leuk recept zoeken. Maar als ik naar de supermarkt ga en ik zie daar een groente liggen... waarvan ik denk... Ik heb het nog nooit gemaakt, zou ook niet weten wat ik mee doe. Als er dan een kaartje bij ligt, ja. dat je weet hoe je het moet bereiden, is de kans groter dat ik het koop dan dat ik terug zou moeten gaan naar internet. Mm. En dan, maar want daar, dan daar, heb daar, ik de andere ingrediënten nodig. Daarom hebben we dus die kaartjes. Uh, en zijn we aan het uh, maken. Haar, Als je, maken. Ik, eh, ik moet nog een laatste paar puntjes op het artwork zetten. moeten ze naar de drukker. En dan met, ik denk, twee, drie weken. Oké, okay, dat ja. gaat best snel. Ja. Bernadette heeft gemaild: zegt in Frankrijk kent men dit ook, wat jullie doen. Wat jullie doen, wat deze heren promoten, noemen wij locavore. Naast het ja. carnivore en herbivoor, ja, ja, klopt. Geweldig initiatief. Ja. Groeten Mooi. van uh, Bernadette. Um, even kijken. Timo aan de telefoon. Timo, goeienacht. Oh, oh, wacht, Timo, wacht. Sorry, ik zeg het verkeerd. Timo, die schrijft: waarom zetten ze niet de Nederlandse vlag op hun kistjes? Dat zou in deze tijd wel eens een aanzuigende werking kunnen hebben. Eens. Um, nou, kijk. Er kunnen een heleboel producten zeg maar, met die Nederlandse vlag liggen. Kijk, ons onderscheid zit juist nog in het meer lokale. Dus dat is eigenlijk de reden dat we niet die Nederlandse vlag erop zetten. Omdat we uh, het eigenlijk nog lokaler willen dan alleen Nederlands. Ik ga het zelfs nog een stap verder. Als je kijkt, we hebben natuurlijk in Nederland een hele grote glastuinbouwsector. Uh, en uh, je kunt altijd al in de tweede week van januari komkommers uit Nederland krijgen. Dus daar zou je ook een Nederlandse vlag op kunnen zetten. Dat betekent niet dat dat een duurzame keuze is. Dus het is best wel complex. Ja. Uh, want komkommers die hebben wij pas vanaf uh, eind april. En daar zijn we nu inmiddels alweer mee gestopt. En dat komt ook bij dat jullie het nog persoonlijker willen maken. Ja. Omdat je ja. Dus, ja, dus echt foto's van ja. de teler ja. erbij ja. hebt uh, staan. Ja. Hè? Ja. Ja. Uh, wij gaan zo meteen verder praten. Maar normaal uh, vragen wij natuurlijk al aan onze gasten voor het eerste uur om muziek. Uit te kiezen En daar zijn we tot nu toe nog helemaal niet aan toegekomen. En ik zie Willem al uh, zijn ogen gaan nu glinsteren. denkt eindelijk, mijn muziekkeuze. Ah, nee. U kunt nog steeds bellen hè, als u vragen heeft over groenten of fruit... of over de manier waarop uh, Willem en Drees de Boel uh, aan de man proberen te brengen. 0800 is het telefoonnummer. Mailen kan naar casaluna@ncv.nl En als u twittert, gebruikt dan hashtag Kazaluna. We hebben nog geen tweets besproken, want dat gaan we zo meteen ook doen. Eerst maar eens die muziek. Bruce Springsteen. Ja, het is meer omdat het mijn, uh, mijn lievelingsliedje is. al vanaf mijn veertiende of zo. Vanaf 14 veertiende? Ja, ongelooflijk, hè? Dus ja, misschien dan? is dat zo. Omdat ik, uh, ik vind het mooi dat hij. Uh, het is gewoon een mooi lied. En, uh, maar maar uh, ik hou heel erg van Bruce Springsteen, die ruige stem, hè, dat ruwe. En uh, wat ik mooi vind is dat hij ook gewoon vertolkt uh, in, in, in dat lied over. Uh, ja, hoe, hoe een jongen zeg maar zijn droom najaagt hè, en Aha, probeert kijk, daar, uh, hebben en daar hebben we het en daar hebben we draakvlak dus uh, misschien dat het op mijn veertiende e al geïnspireerd heeft om gewoon mijn dromen na te jagen Thunder Road van Bruce Springsteen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 But I'm here for Muziekkeuze van één van de twee van het duo Willem en Drees. Thunder Road van Bruce Springsteen. Draai je hem dan ook nog vaak, Willem, of niet? Omdat het een beetje dicht bij de ligt bij de droom die jij zelf natuurlijk hebt. Niet meer iedere week, maar af en toe. Af en toe. Ja. En nu dus even. En wist jij dat eigenlijk, Drees, dat het zijn lievelingsnummer nee. was? Dus jullie steken na al die jaren van samenwerken, steek je er ook nog wat van op? Ja. Nou, we we zitten wel samen mooi. in de auto, dus dan trek ik natuurlijk wel even een dashboardkastje open. Van wat er allemaal in ligt, maar dat is eigenlijk meer Jack Johnson-achtige dingen. Wat ik dan oh ja, dat is heel relaxed. Ah. Ja. Ja, is iets is uh, iets minder power erin. Uh, tweets, had ik beloofd. Ik Jacobs, die twittert: ik kijk graag naar Jos Slater of een Riverside Cottage of een Monty Vol met mooie en eerlijke gewassen. Jullie kennen het, Nigel Slater. Hun, uh, ja, de naam, maar. De naam, en oh. niet verder. Uh, nee. Wat hij doet, nou, misschien uh, leuk om eens te kijken. Uh, zij schrijft ook... Ik mis educatie op de publieke zender. Dat is, zit wel wat in. hè? Zit te denken. Een goed kookprogramma, zoals op Canvas of op de BBC... dat is, hebben we eigenlijk niet. Nee, als, ook, alleen uh, bij de commerciële is er. Dagelijke kosten, hè? dat dit ze op, uh, op één, geloof ik. Dat is echt een heel groot succes. In België? In België. Ja, in Nederland heb je, heb je natuurlijk uh, 24 kitchen, kitchen, kitchen. Dat ja. is nu zo'n... Uh, oh. Zo'n 24 ja, maar dat uur. is niet publiek, uh, Niet publiek, nee, nee. Maar waarom moet het publiek? Waarom, waarom zou het per se publiek moeten? Nou ja, dat is het idee natuurlijk van publieke omroepen... Nou ja. is voor iedereen toegankelijk. Dus ja. je, hebt, je hebt wel voor de kinderen heb je met Jonathan Carpatios die dan uh, met kinderen gaat koken. Dus okay, dat, uh, dat, wel. Ja, dat heb je wel. En dat ja, gaat en je op... hebt natuurlijk de taarten van Abel. Dat is op een <laughs> hele andere manier. Ja. Niet echt gezond eten, maar, maar wel het... Uh... Maar, maar echt zo'n, uh, zeg maar, om uh, vijf, zes uur... een kort kookprogramma heb je niet. Het zou mooi zijn als dat ja. inderdaad uh, een paar minuutjes even... De zou waarschijnlijk. Ja. Vindt u het een functie van de publieke omroep? Want dat ook als je het hebt over iets in gang brengen. Ja. Nou, ik denk, de, de, ja, uh, ik denk dat het zeker kan meehelpen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik weet niet wat jullie nog aan vrije tijd over hebben. Maar je, maar je ziet bijvoorbeeld ook dat. Ligt... Nou, kijk, om... <lacht> ligt wat... daar ook nog een niche? Maar wat je nu wel ziet, dat valt me ook op. Bijvoorbeeld bij de Wild Daardoor heb je best wel vaak. Uh, komt hier Robert Kranenborg. Weet je wel? Die dan... En dat is wel heel exclusief wat hij allemaal bereidt. Maar het, het geeft wel maar weer aan dat die aandacht voor eten wel weer toeneemt. Ja. Want als hij, hij krijgt toch best heel veel ruimte in dat programma. Ja, ja. Dus dat is wel belangrijk. Dat je van die ambassadeurs hebt die uh, ja. af en toe bij het publiek ook optreden. Ja. <laughs> um, groentezaad. Is dat duurzaam? Vraagt Kniertje. Nou, je hebt, je hebt uh, inderdaad... En dan kom je ook weer op die discussie van... als je zaden van bijvoorbeeld Monsanto of zo gebruikt. Wat wij doen is we werken met uh, veel af familiebedrijven... die dan zaadveredelaars zijn... En die leveren biologische zaden. Dus dat zijn duurzame zaden die dan mm -hmm. de grond ingaan. Dus het antwoord is, hè, met de biologische groenten... is dat inderdaad het geval. Okay. Het <laughs> tomatenkroontje wordt nog over, uh, over getwitterd. Het, de slechte presentatie in de supermarkten. Uh, Bakker Flip, die twittert daarover. Uh, dat komt ook deels door de overdreven hygiëne... die opgelegd wordt door de staat. Mee eens? Nou, met name inderdaad als het daar gaat om... Uh... Um, dus, zeg maar, dus de biologische en gangbare producten die moeten zeg maar, gescheiden zijn. Met andere woorden, als jij losse gangbare appels hebt, dan moeten de biologische appels in de supermarkt verpakt zijn. En dat, uh, dat vind ik ook wel een graadje te ver, inderdaad. Omdat uh, het, het mag dus niet met elkaar vermengen. Zeg Want maar. wat zou er kunnen gebeuren? Ja, er zou kunnen gebeuren dat, dat een jij. Als iemand legt een appel verkeerd terug en jij denkt dat je biologisch koopt, en dan had je toch per ongeluk een gangbare appel. Nou, daar gebeurt natuurlijk niks met je. Maar. Uh, om dat te voorkomen. En, dan, en daar ben ik het dus helemaal mee eens. Dat, dat slaat te ver door. Ja. Want het, het is dus juist zo dat mensen die dus uh, vaak biologisch kopen. Die letten ook op verpakkingen en dat soort dingen. En die vinden het dan jammer dat ze in de supermarkt alles wat bio is, verpakt ja, is. Ja, dat is waar. Nou wordt dat wel op een... Uh, alles is volgens mij te recyclen wat je biologisch koopt en ja, wat verpakt ja. is. Ja, daar kunnen we ook een hele discussie over straks maar, over. Ja, uh, ja. maar, maar, maar een heel mooi voorbeeld is bloemkool. Het is ja. echt fascinerend om te zien. De gangbare bloemkool die zit vaak zes of acht bloemkolen in een krat. Met de biologische bloemkolen, zitten, ja, de verkopen ze er minder van. Dus ze willen, willen de supermarkt wat minder in een krat. Dus bijvoorbeeld drie. Maar de krat, die huur kost 30 cent. Als je 30 deelt door 6 of 30 deelt door 3, dat scheelt al 5 cent. Ten opzichte van de gangbare. Daarnaast moet het in een zakje. Dat moet dus arbeid, moet een stickertje op. Ja. Dus als je dat allemaal uitrekent, dan heb je nog eens 15 cent. Die je meer kwijt bent. Voor de verpakking van die biologische bloemkool. Dus je hebt nu al 20 cent prijsverschil. Alleen al door al dit soort regeltjes. die er, die er dus zijn. Nee. En vervolgens zegt de supermarkt: Ik wil een marge maken. En die zegt van. 30 procent, maar die gaat dat ook over die 20 cent al doen. Dus wat je krijgt ja, is dat het dan... Ja, die gaat dus nog dus over het, een groter bedrag, een percentage. Ja, juist, dus exact, wat ja. je dus uiteindelijk krijgt, is dat dus daardoor die bloemkool biologisch opeens voor 2,69 in de winkel ligt. En de gewone bloemkool ligt dan voor 1,49. Terwijl als je gewoon kijkt naar de afboerderijprijs, zijn die verschillen helemaal niet zo groot. Nee. Maar er wordt dan echt door al die regels die er zijn en alle consequenties wordt het eigenlijk opgelegd. Okay. Terwijl als een supermarkt gewoon zou zeggen: Ik wil 100% biologische uh, bloemkolen. dan zouden ze misschien ook wel dat... 1,49 kunnen verkopen. Ik 1,69. zeggen: 1, Want dan hoeven ze niet apart gehouden te worden van de ja. rest. Ja. Ja. Ja. Trouwens, in Guido die, uh, mailt daar nog over. dat in de groene bladeren van uh, bloemkool ook heel veel voedingsstoffen zitten. Kijk eens dat aan. Dat het hartstikke gezond is. Uh, Kaby heeft ook gemeld: Waar vind ik groente- en fruitwinkels die biologische producten uit de buurt verkopen van Leiden? Ja, ik zou eigenlijk zeggen, op jullie site staat een ja, is... heel mooi kaartje van Nederland. Met cirkeltjes. Ja. En dan zijn precies alle stippen En als je dat aanklikt, dan zie je welke supermarkt uh, verkoopt. En dan daaromheen zie je ook nog symbooltjes van welke telers er in de buurt ja. zitten. Weet dus jullie het uit je hoofd? Anders je hoeft alleen maar kijken. Leiden in te typen en dan uh, krijg je al de dichtstbijzijnen te zien. We ja, hebben dat dat een uh, spaar in Leiden geleverd, maar daar zijn we even mee gestopt. En we zijn nu in Leiden dorp beschikbaar. Maar dat is wel weer een dorp verderop. C ja, dat is een C-1000, ja. ja. Uh, ja. Even, bij jou in de buurt moet ik dan even kijken. Ik kijk ja. even. Ik gelijk even zoeken. Leiden, Nou, kijk hier. Het wordt ja. gewoon online ja. uitgezocht voor je. Dat kan ik nu even. Leiden ziet er erg leeg uit. Ja, ja. inderdaad. Ik zie wel uh, de Houtkamp. c -1000. dat is Leiden Dorp dan. Ja. Ja. Ja. En de telers zijn, en de oegstgeest. Maar dat is ook wel ja. weer een eindje verderop. Ja. In een reformhuis. We net en een... daar zitten ook weinig telers. Nou, we ja. hebben net een hele mooie nieuwe teler opgestart uit uh, Roelof Arendsveen. Maar die staat nog niet op de site. David Luijendijk. Okay. Hoeveel, hoeveel komt er eigenlijk bij van per week of maand? Nou, kijk, het is, gaat het, het snel, het, die groei? Uh, uh, nou, best wel. De laatste, laatste tijd gaat het best wel goed. En als je even naar het assortiment kijkt, naar die telers... het is natuurlijk zo dat we de werken met 150 telers... maar die leveren natuurlijk niet allemaal... Want je hebt alleen wat je in het seizoen hebt. Ja, precies. Ja. Dus we hebben nu geen aardbeien en geen. Dus ik denk dat we op dit moment zeg maar, zo'n 50 telers leveren. En er komen nou, op dit moment zo'n 10, 15 winkels in de week bij. Ja. ja, we zijn nu wel echt gas aan het geven. Dus we zijn nu ook net in Friesland gestart. En in Groningen zijn nu ook wat winkels begonnen. Dus we zijn echt bezig om. Eigenlijk willen we voor de zomer volgend jaar in heel Nederland gewoon beschikbaar zijn. Kijk. Ja. Alleen soms uh, het is het afhankelijk van de supermarkten. Ja. Er zijn 4000 supermarkten. Maar wij zouden Waarom doe je alleen supermarkten? Um, ja, omdat daar. Je moet heen rijden, zeg maar. Dat is één. Ja. En, en supermarkten die, die hebben op dit moment 88% van onze groenten en fruit. Zeg maar, vertegen dat nemen zij af. Het is voor jullie gewoon de beste manier om. Uh, ja, dat is de om, grootste markt. De meeste ja. mensen kopen gewoon... Ik zou zeggen, er genoeg biologische winkels. Ja. Zouden er misschien ook wel. Er uh, ja. zitten toch ook ketens van. Daar zijn ook okay ketens van en die, zitten vaak ook, die hebben ook vaak al hun rechtstreekse lijnen weer liggen met telers. Dus heel vaak komt het voor dat onze telers bijvoorbeeld... die leveren dan ook een groep biologische winkels en ze leveren dan aan ons. Okay. Dus uh, ja, die regelen dat op hun eigen manier. Ja, ja. Zegt dat bespuiten, dat uh, houdt veel mensen wel bezig. <lacht> Daar wordt toch wel veel over gebeld dat, dat het nog steeds gebeurt. En biologische groente bijvoorbeeld die met kippenmest wordt getild. Hoezo verantwoord? Ja, dat ik... Uh, ja, ik vind het heel moeilijk om op dit voorbeeld specifiek in te gaan. Kijk, als je skal gecertificeerd bent, dan, hè, dus dan mag je het biologische label, het eco-label uh, uh, gebruiken. Uh, dat betekent dat er ook de mest van de biologische oorsprong moet zijn. Hè, dus kippenmest zou best kunnen, dat weet ik niet, maar dan, is het, dan komt het ook van een biologische kippenhouderij. Ja. En uh, volgens mij is dat prima mest. Ja, dat hangt heel erg af, weet je. Dus van welk gewas heb je, wat voor nutriënten heeft dat nodig? Welke mest past daarbij? Dus je kan niet per definitie zeggen dat biologische kippenmest niet duurzaam zou zijn. Dat is, ook niet... dat is, ook, dat is een mooie nutriëntenbron, volgens mij. Die moet je gewoon gebruiken. Ja, ja, ja. Het blijft volgens mij altijd moeilijk. Want ook kippen, biologische kippen krijgen ook wel degelijk antibiotica toegediend om ziek te worden. Dat dacht ik altijd van als het uh, biologische kippen zijn, dan wordt er niks ingespoten. Maar ja, dat maar ja. is ook niet waar. Ja, dus nee. dat, dat blijft altijd een beetje lastig. Uh, waar zijn de schooltuintjes gebleven? Enig idee? Ja, de, ja dat is zo'n voorbeeld waar je nou juist leren. Dus je had het net over stadslandbouw. Nou, feitelijk zou je gewoon weer verplicht moeten hebben dat alle kinderen op alle basisscholen een schooltuintje hebben. Ja. ja. God, er is nog een wereld te winnen, er is heel veel te winnen. En het is eigenlijk van de we gekke dat dat zelfs doen. minder wordt. Ja, we hebben nog een lange weg te gaan. Nou, we hebben nog even ook, hè, gelukkig. Dus, uh, dat hè, maar, wel. Ja, maar kijk, dit kunnen wij... Dit gaan we ook niet alleen doen. Maar daarom is het ook juist zo goed dat er mensen opstaan... zoals een Marcel Schuttelaar, die gewoon zeggen van... jongens, laten we nu met z'n allen verder doorpakken. Want zou dit, zouden dit soort dingen... Dus verplichting... Of, nou, kom, ja, weleven dat weleven zou je zo'n voedselakkoord om, kunnen zetten. Om, ja, ja, precies. Zo'n voedselakkoord, schooltuinen, ja. stads. Ja. En, en dan kun je ook gewoon kijken. Hè, we, je kunt, een heel mooi voorbeeld is: we, hebben, we leveren een plus-supermarkt in Rozenburg. En uh, die, uh, die ondernemer die levert weer uh, fruit voor de kinderen op school. En wij leveren dat fruit weer. Dus die kinderen eten appeltjes en peertjes van boeren uit de buurt op school. Nou, dan hebben ze. Met schoolfruit is een heel mooi voorbeeld ook: kinderen die. Ja, als één kind snoep meeneemt. of een snelle jelle of iets. Dan, dan willen al die andere kinderen gelijk hun fruit niet meer hebben. Ja. Dus, maar op het moment dat ze allemaal. Uh, hetzelfde eten, dan eten ze het wel. En, en dat soort dingen, dat moet je gewoon echt op gaan uh, sturen. Ook om weer die zoveel keer dat kinderen zeg maar iets proeven. Dan, uh, ja, dan, dan leren ze het eten. Ja, we hebben een en dan keer, nog we, een excursie erachteraan bij ja, de boer we hebben, langs. We hebben een keer paarse peentjes, dus paarse worteltjes geleverd aan de school. En die kinderen die keken eerst allemaal heel raar van wat is dit. Maar uiteindelijk bleek dat die paarse uh, uh, ja, kleur die gaf ook af. Dus ze hadden allemaal ook paarse monden. Nou, dus iedereen zat die wortels op te eten. Kijk, <lacht> dat soort ontdekkingen, die, ja, dat is heel belangrijk. <lacht> en ja, die kinderen hebben zo ook een keer een paars worteltje gegeten. Ja. Ik, ik denk dat hun ouders dat nog nooit op hebben. Nee, nee. dat is ook maar niet dat is wel iets voor die wat. die vader die de volgende dag zag de bespreking heeft ja. Ja, Maar je, je was het zo oh, werken. Ja, ja, ja, ja. Zijn jullie niet bang dat de kennis en kunde... ...van biologische telers uh, verdwijnt... ...omdat het zwaar en ook wat vies werk is... ...en dat die ermee gaan kappen? Nee, dat groeit alleen maar. Dat gaat, er Waarom ben je daar zo zeker van? Je zegt dat heel erg overtuigd. Nou, omdat... Eén, denk ik. Als je, gewoon als, je, als je boer of teler bent, dat het, ook, dat het echt eh, dat het mooi en fijn is om biologisch te telen. Omdat je gewoon eh, toch nog meer met, met de natuur eh, zeg maar, bezig bent en met je omgeving. Tweede is het ook zo dat als je kijkt gewoon naar zeg maar, het economische aspect. Uh, de laatste vijf jaar verdienen biologische boeren... helemaal niet minder dan, uh, dan gangbare boeren. Dus ook dat is helemaal geen, uh, geen argument meer. En uh, ik zie jou steeds meer, die jongere generatie... Uh, ik geloof dat, dat boeren... dat dat echt uh, een van de, van de ambachten van de toekomst is. Ja, nou ik zag... Volgens mij was vorige week bij Omroep Brabant geloof ik. Je had in Eindhoven natuurlijk de hele... Zo'n soort food week was er ja, ook. De en daar design zijn ze, week. Ja, de food ja, design week. Ja. Ja. Ja. Er zijn allerlei jonge boeren. Die zijn ja. de straat op gegaan om juist weer mensen te overtuigen... van hoe belangrijk een gezond, eenvoudig... Ja. en puur product is. Dus ja. dat, dat ondersteunt wel wat jij zegt. Ja. Van dat het juist steeds belangrijker ja. gaat, uh, gaat worden. Um, een oudere dame vraagt zich af... waarom geen één persoonsporties verse groenten? Zo'n kool is te groot. Je moet altijd van die grote hoeveelheden kopen. Ja, we gaan wel voor onbewerkt. Dus... Um... Um, vraag, vraag het aan de supermarkt. Want wat je, wat je ziet, is dat ze soms bijvoorbeeld bij mijn lokale C1000 in, in Soest. Hebben ze een klein bloemkooltje en een klein Nee, dan bokken, snijden ze of? nog uh, door midden. Oh, en dan kun je een halve bloemkool kopen. Dus vaak als je het vraagt, is er veel mogelijk. Ja, dat is misschien wel zo. Ja. Ja, mijn ervaring overigens met de, met de kool. Want ik, zelfs wij, wij zijn met z'n vijven. Maar wij eten ook niet in uh, witte kool, zeg maar in één keer op. Uh, maar uh, als je hem goed bewaart. Dan gaat hij echt wel, wel vier weken mee. Hoor. En hoe bewaar je hem goed? Nou, je snijdt gewoon eerst een stuk af. En dat andere stuk dat doe je met een cellofaantje. En dan in je, in je groentela. Nou, dan gaat hij echt lang okay, mee. Dus niet op een bijzondere, nee, bijzondere, nee, bijzondere manier. Of nee, kranten nou, eromheen of nee, weet ik wat. Nee. Gewoon uh, een cellofaantje. Telers ja. leggen die kolen ook de hele winter in de schuur. Hè? Ja. Is, uh, oh, dacht ik dacht dat jullie verse producten Ja, maar ze ja. zijn al gehoost. Ja, ja, ja. Ja. Ad heeft gebeld op 0800-1122. Ad, goeienacht. Ja, ik, een vertel. Interessant verhaal. Ja, Dat ik, proberen wij wel altijd voor te schotelen, natuurlijk. Ik ben in 1987 al mee begonnen met de opleiding Biologen naar Landbouw Landbouw. Kruijbekerhof in Driebergen. En ik dus heb een drie jaar opleiding. En ik heb op mijn ene zet in de Biologische Landbouw gewerkt. Ja. En dat heb ik gedaan van te tussenin, dat in Noord-Frankrijk. Zo. Praktisch niks verdiend. Maar dat vond ik niet, want ik was voor zelf zaken zelf mee van wat kutters gaan doen. En toen ben ik daar zo door geïnspireerd dat ik ontzettend de biologische groente promoten. Dat je de biolo ja, je bent wat slecht te verstaan, Ad, maar je vertelt dat je de biologische groente promoot. Ik zal even van de luidspreker afgaan. Ah, kijk, dit wordt volgens mij al beter. Wil je dat beter horen? Ja, ja, volgens mij wel. Nou, ik, ik promoot juist biologische groenten, omdat ik een beetje ziek word van het promoten van al die stunts, van alle voor miljoenen tegen kanker... ...ik denk, begin nou eerst eens biologisch te eten... ...want het is gewoon betaalbaar. En ik, ik ben ook vegetariër... Oh, al 25 jaar... ...en dat vlees hebben we helemaal niet nodig. Okay. En dan word je ook gezond... ...want ik ben 73 en ik heb was rassons... En, Dankzij de biologische groenten. Ja, hadden weet ik wel zeker. Ja? En, en, en wat ik ook vind, de prijzen van de biologische producten... Nou, die, die, die liggen echt niet zo hoger als de normale producten... wat ik doe bij uh, AHA en bij C1000... en ook in de natuurvoedingswinkels, in de, in de, de met boodschappen... Het, het, het verhaal is dat de mensen door dat steeds te vertellen, en mensen, ja, maar het is veel te duur, daar heb je geen inkomen naar. Nou, dat is geklets. Nee, maar er dus zit kunt... wel, Ad, als jij je, ja, je koopt dan geen vlees, ik ben dan geen vegetariër. En als je kijkt bij biologisch vlees, daar zit bijvoorbeeld op het gehakt, valt heel erg mee. Maar de kip is schreeuwend duur. Ik weet dat ja. kipfilet kan zo 6 euro duurder zijn voor twee stukjes ja. kipfilet dan, dan gewoon. Ja. Dus maar we ook soms naar, is het wel ook, een stuk duurder. Je moet ook naar twee keer in de week vlees eten, niet elke dag. Want toen ik klein was, ik ben 1941 geboren, aten we ook niet elke dag vlees. Nee, klopt. Daar ben eh, maar ik niet eens. Ik wil ook een advies geven. Je kunt in je keuken namelijk biologische groenten, biologische groenten telen. Als je naar een natuurvoedingswinkel gaat, want dat verkopen ze namelijk niet bij de supermarkten, en dan haal de biologische linzen, de groene en de bruine, de kikkererwten en erwten en de bruine bonen en ga daar... Met Kiemen, als je van die grote honingpotten neemt leeg en je gooit er 2 centimeter bonen in en je laat ze nacht weken. En je gaat ze drie keer, drie keer per dag, twee keer per dag afgieten. En dan zet je ze droog weg. En dan heb je na drie dagen een pot vol met groene spruiten. En als je, als je die dus in postjes doet, die doet ze in de vriezen, kun je elke dag kun je een postje verse groenten pakken. Dat kost heel weinig. Ja. Alleen wat moeite. En de moeite om dat te doen is juist zo leuk. Want je ziet ook hoe dat allemaal uh, groeit. En dat is net als je thuis in een emmer witlof kunt telen. En dan, dan uh, nou ja, snij je de, de groene stronken eraf. Je doet er een peste zak overheen. En, uh, en zo'n zwartje. En dan kun je je eigen witlof telen. Er zijn namelijk op een heel eenvoudige manieren. voor jezelf. en vooral als je, zoals ik ook, gepensioneerd bent. dan kun je daar hele leuke goed. dingen mee doen. Kijk eens aan. Leuk, Ad. Dankjewel voor de tips. Jo. Ik zie uh, dank je, fijne nacht nog. Oké, okay. ik zie de mannen hier glimlachen. Hebben jullie dat soort dingen ook allemaal geprobeerd? Zijn jullie een beetje avonturiers wat dat betreft? Nou, de witlof, dat is een concreet idee. We zijn dit, dit voorjaar ook begonnen met, uh, met, uh, met zeg maar bakjes met aarde en, en inderdaad zaadjes. Zodat je je eigen sla inderdaad gewoon in je vensterbank kon telen. En toen hadden we meteen eigenlijk het idee, idee om dan inderdaad met de kerst de witlof uh, te doen. Want ja, witlof, we weten inderdaad heel weinig mensen hoe dat natuurlijk echt uh, gaat. En uh, dat is een soort wortelpen en die kan je net gewoon zeg maar onder je trapgat, uh, onder je gang, in je gangkast uh, zetten als je hem een beetje vochtig gaat. En dan heb je na, na vier, vijf weken, heb je een mooie witlof. Dus dat de, we hebben we uiteindelijk niet gedaan, maar dat, dat ja, zit dat wel echt in de pen. Het ja. was echt te groot in verpakking, dus het was niet praktisch in de supermarkt, want die pennen die zijn ongeveer uh, 25 centimeter lang. Nee. En dan moet daar de bloem nog op komen, dus dat was gewoon, uh, uiteindelijk was, was ja. hield dat ons tegen. Jullie hebben ons geïnspireerd vanavond. Andersom ook nog wat, wat leuke ja, dingen gehoord. Ja? Zeker. Waar jullie mee, nou, de, de menukaartjes komen eraan. Die belofte ja. hebben jullie in ieder geval voor heel Nederland gedaan. Of de, hoe je ze moet bereiden, laat ik het zo zeggen. En dus uh, zomer volgend jaar liggen in alle supermarkten. Of in heel Nederland in ieder geval. Dat wel. Ja, in producten in van, uh, van jullie, van Willem en Drees. Willem Dreep en Drees Peter van den Bos. Mag ik jullie uh, allebei erg bedanken. En succes wensen met al het werk... De mooie producten die jullie iedereen voorschotelen. Zometeen hier op Radio 1, Nora Romanesco met de woord. Fijne nacht nog. Dag. Ik heb de hele wereld onder mijn knop, maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV.